Een uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Wat meer over de zogenoemde Tevendeal, de miljoenendeal met een drugscrimineel. Het zag er even naar uit dat het debat nog vandaag zou worden gehouden. Maar minister Opstelte schrijft dat zorgvuldige beantwoording van de vragen tijd vergt. Het debat wordt nu waarschijnlijk dinsdag gehouden. Argentijnse openbaar aanklager Albert Niesman is vermoord. Dat zegt zijn familie die een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren op zijn lichaam. Waar de moord precies uit blijkt is niet bekend gemaakt. Nisman werd in januari doodgevonden in zijn badkamer met een kogel in zijn hoofd en een pistool naast zich. Hij zou een dag later met bewijzen komen dat president Kirchner betrokken was bij een doofpot affaire. Ze zouden Iraanse daders van een bloedige aanslag in 1994 op een Joods centrum ontzien in ruil voor een oliedeal met Teheran. De Argentijnse autoriteiten houden het voorlopig nog op zelfmoord. De euro is vandaag gedaald tot het laagste niveau sinds de herfst van 2003. Valutahandelaren reageerden op uitspraken van president Draghi... van de Europese Centrale Bank. Die zei dat de ECB maandag begint met het onlangs aangekondigde... opkopen van staatsobligaties. Vanmiddag was de euro op het dieptepunt 1,10 dollar waard. De politie heeft gisteren in een huis in Rotterdam twee sporttassen gevonden met anderhalf miljoen euro erin. Een arrestatieteam viel het huis binnen na een tip over vuurwapens. Een 37-jarige Rotterdammer werd daar aangehouden. Agenten die in de omgeving stonden zagen dat iemand vanaf het balkon dingen in het water gooide. Vanochtend hebben duikteams in het water gezocht, maar hebben, zij hebben niets gevonden. Het onderzoek leidde naar een appartement ergens anders in Rotterdam waar een hennepkwekerij werd gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe opklaringen. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen eerst veel wolken, maar later ook wat zon bij een graad of 10. In dit weekend meer zon. Zondag wordt het plaatselijk 15 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! CGFM!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 Sees my sons dig your heads, be gone. And I, I saw my mother dance a barefoot waltz in the knee-high grass. Our Father sang Fallen Seas, picked us up, He asked us if we please. Ja, dat was hem. De opening van deze tweede uur. Zoals gezegd, de Bond Tour doet zaterdag Zandvoort aan. En dan zal Jaan Bond te horen zijn in het programma Goedemorgen Zandvoort. Ik heb nog een hele mooie muzikale tip. Dat betreft de, dit nummer. En anders het nummer waar we mee begonnen. Van Dandelion of van Alaska. En wat, wat heeft dat dan met... Ja, Bond te maken? Nou, alles. Want uh, dit is ook weer een muzikale zoon... van uh, de lijsttrekkert van, uh, van het CDA Noord-Holland. Ja, ik zit hier een beetje reclame te maken voor het CDA. Maar goed. Maar het is ook een vader... van uh, twee muzikale uh, uh, grootheden uit Volendam. Dus uh, ja, wat dat er gaat... Uh, is er uh, niks nieuws onder de zon. En bovendien... En dit uh, zal binnenkort uh, te horen zijn op het uh, album wat uh, gaat uitkomen. Everest. En dan weet je dat ook weer. Dus uh, Dandelion met Fall and Seas. En volgens mij hebben ze dit nummer ook een aantal weken geleden... toen, uh, toen Paul samen met uh, Joey en uh, Wouter hier uh, te gast waren. Ook gespeeld uh, bij ons in uh, deze uh, hoedanigheid. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Afgelopen zondag uh, mocht ik naar uh, Rotterdam afreizen. Uh, het hele leuke was, uh, op de Heenweg kwam ik door de Splinternieuwe station van Delft. Dat is heel leuk, want dan kom je, ga, je, ga je Den Haag-Holland-Spoor uit. en, uh, nou ja, Een paar uh, stations later uh, kom je Delft uh, kom je tegen. En dat gaat dan onder de grond. Maar alleen op de terugweg, ja, toen ineens uh, klonk uh, dan in één keer de stem. Ik dan. De trein naar Den Haag zal niet rijden vanwege een brandmelding in Delft. Ja, dan uh, zakt alweer uh, zo'n beetje de moed in mijn schoenen. Is dat ding net nieuw, weet je wel. Zaterdag uh, wordt hier gewoon uh, in gebruik gesteld en zondag is er weer een, een of andere brandmelding afgegaan. Het is Typisch weer iets voor de Nederlandse spoorwegen. Dus ja, daar stond ik dan op met mijn bakkie, bakkie pasta in Rotterdam. Te wachten op de trein naar Den Haag en Haarlem. Maar ja, ik moest via Amsterdam. Hoe doe je dat dan? Naar de rijd dan nog zo'n intercity direct. En dus was dat de oplossing. En wat deed ik dan in Rotterdam? Nou, ik ging naar Beurt. En daar speelde de legende. Um, Gary Mendes. Maar er was ook nog een andere uh, mevrouw die daar uh, heel goed uh, bezig was. Uh, zij uh, is niche. En ze had een fantastische band onderheen staan. En daar had ze ook de primeur van uh, de videoclip die bij deze single hoort. Want daar hebben we het over. You Would Have Been. To feel so much love Zo klonk hij ook in, in Beurt, Rotterdam... toen eerst de video werd vertoond van deze clip. Dat heeft een apart verhaal, moet ik er ook bij zeggen. Dat heeft alles te maken met, met Niche zelf. Je moet het maar eens even proberen op te zoeken... wat het verhaal erachter zit. En uiteindelijk heeft ze dat persoonlijke drama... wat eigenlijk in eerste instantie dat voor haar was... heeft ze omgezet in, in, een, ja, in een vorm van liefde. Want liefde overwint alles... Dus ook uh, dat persoonlijke drama. En daar heeft ze dit uh, liedje uit uh, geschreven. En het is eigenlijk gewoon fantastisch. En ik ging ook met een uh, voldaan gevoel terug naar een, uh, naar een plek uh, op Rotterdam Centraal. Waar ik al uh, vertelde dat uh, de, de trein, uh, ja, buiten de uitzending om uh, reed de trein. Uh, nee, ik zei in de uitzending, buiten de trein, uh, reed hij niet. Dus ik moest de Intercity direct uh, terugnemen. Ja, ken je dat? Uh, station Delft ging eventjes uh, op slot. Uh, 24 uur waren ze, waren ze net uh, van start. Valse brandmelding. Ja, in Kober stond op het uh, centraal van uh, Rotterdam uh, te wachten met een bakkie pasta in zijn handen. En uh, denk nou ja, leuk hoor. Goed. Uh, zover is het uh, niet. We hebben Erik uh, klaarstaan. En Erik, uh, dit is een nummer die jij helemaal solo gaat spelen. Want... Ja, ik zie Karen uh, voor mijn uh, neus zitten, dus uh, die doet even niet mee. Ja, dit is We in, in de categorie uh, bekentenisliteratuur. Bekentenisliteratuur. Ja, dit is Easy to Love. Easy to Love, laat maar horen. She tells me all these stories, but I can say I know her. Well, I wouldn't even trust her, as far as I can throw her. She says love is real, but it's more than I believe. She's just so easy to love, so hard to leave. Cause one minute she's laughing, the next I see her crying. And I can never tell whether she's acting or she's lying. And her spending all my money makes me wanna grind my teeth. She's just so easy to love. So hard to leave And she never even listens And she's always on the phone When she kisses me it feels As if she gives the dog its bone And I'm just like that dog I won't bite the hen that feeds She's just so easy to love So hard to leave And she says she hates my friends, but they're always coming round I think she hands out invitations the minute I leave town She says the love is real, but even I'm not that naive She's just so easy to love, so hard to leave Yes, and she misbehaves in public and she swears an awful lot It's hard to make a list of all good qualities she's got She's all I need for nightmares She's all I need for grief She's just so easy to love So hard to leave They say love is all that matters But for me that's no relief She's just so easy to love So hard to leave Yes Voorliefde voor, liefde, voor uh, country zit er toch ook wel heel duidelijk in, uh, Erik. Dat op. zit er ook wel een beetje in, ja. ja. <laughs> uh, want uh, inmiddels uh, heeft ook uh, Karin uh, plaatsgenomen op uh, de singer-songwriters-cruk. Maar goed, dat, dat, uh, dat is, ook, uh, is ook voor iemand die op de viool speelt uh, heel erg uh, fijn natuurlijk. Uh, Erik, het, uh, het uh, tweede nummer van dit uh, blokje van twee. Dat is een, uh, een verrassing, want het is een liedje niet van mijzelf. Dus het is de enige cover die op het album staat... Heeft dat te maken met die man die met een platte pet vroeger in de jaren zeventig... heel mooi uh, allerlei mensen aan zijn uh, vinger wist te winden? Ja, ja. En heet hij niet Gilbert O'Sullivan? En heet het nummer ook niet toevallig Nothing Rhymed? En zo is dat, ja. Jij, <laughs> jij verraadt je leeftijd. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat maakt ook niet uit. Ik ben ermee opgegroeid hè, vroeger door, uh, met Gilbert O'Sullivan. Dus mooi ik vond zo. het ook een hele leuke uitvoering van jou. Ook. Okay. Ik hoor hem graag hier ook uh, bij, uh, bij ons in de studio. Nou, gaan we doen. If I gave up the seed I've been saving To some elderly lady or man Am I being a good boy? Am I your pride and joy? Mother, please, if you please say I am And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take Would you punish me so, unbelievably so Never again shall I make that mistake And this feeling inside me could never deny me The right to be wrong if I choose And this feeling I get Winning a bet is to lose part shandy and eat more than enough apple pies Will I look at the screen and see a real human being starved to death right in front of my eyes Nothing old, nothing new, nothing ventured and nothing gained, nothing still born or lost nothing further than proof Nothing wilder than youth. Nothing older than time. Nothing sweeter than wine. Nothing clear, recklessly, hopelessly blind. Nothing I couldn't say. Nothing why? 'Cause today, nothing right. Me could never deny me the right To be wrong if I choose This feeling I get From winning a bet Is to lose Nothing good, nothing bad Nothing ventured And nothing gained Nothing still born or lost Nothing Nothing wilder than youth. nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why cause the day, nothing right. Daar gaan we het zo dadelijk toch nog even over hebben. Over de voorliefde voor dit nummer. Want uh, ja, uh, het viel mij uh, inderdaad uh, al op uh, op het moment uh, dat ik dat nummer hoorde. Dus daar kom ik zo nog even bij Erik op uh, terug. Maar eerst gaan wij gewoon eventjes uh, wat, uh, wat doen uh, wat, uh, wat moet gedaan uh, worden. Uh, dat is uh, bijvoorbeeld uh, deze dame die ook uh, in uh, deze studio zal gaan verschijnen. Haar vader ging haar voor samen met uh, Diki Kwakman uit uh, Volendam. Uh, One Clueless Friend. Ik heb het over Martijn van Waveren. En dit is zijn dochter. En uh, dochterlief uh, kan er ook wel wat van. Uh, ook Nederlandstalig werk moet ik erbij uh, zeggen. En uh, dat nummer dat heet uh, Zoals Je Loopt. altijd zo leuk. Gaat hij je naam shouten op het moment uh, bedenken of op het moment dat ik mijn scheuren over ga doen. Fijn hè? Ja, chop chop! <laughs> ja, chop chop! Ja. Ik, uh, ik, ik hou me wel uh, aan het uh, programma verhaal. De Goed, partijen, uh, dit waren yeah. twee nummers die, uh, die je hebt kunnen horen zoals je loopt van uh, Gabby Lieve van Waveren en Julius met Give It Up. Nou, dat ga ik ook meteen doen want dan kan uh, Marcus uh, weer gewoon vrolijk verder. Hier is uh, Linda Kreuzen met Lonely Blues. I've always had a hard time adjusting to codes and a rules. We still are. Kandidaat om uh, hier, uh, hier uh, zomaar kandidaat. om uh, gewoon ergens uh, te komen. bij een. Uh, bij een. Uh, bij een kar. Ga door zomaar, denk ik eerlijk gezegd. Uh, deze uh, Linda. Uh, Kreuze hoorde je. En daarvoor hoorden we uh, Julius. met uh, Give it up. Uh, ja, dat blijft uh, voor mij ook helder. Ik uh, ga weer even met. Uh, met Erik. Maar ik. Uh, ja, ik heb ook de microfoon van Karin. even uh, opengezet. Want. Het is toch altijd wel leuk als, als Karin ook nog even wat... Want ja, uh, viool. Ja, viool, Karin. Want ja, dat, uh, dat is uh, nou niet uh, een, uh, een... Ja, tegenwoordig, uh, de laatste vijf, zes jaar... zie ik vaak dat popmuzikanten gebruik maken van een violist. En jij bent er ook één. Ja, klopt, ja. Uh, waaraan kan je dat... Uh, uh, waardoor kan je dat verklaren? Is dat, is dat uh, iets, iets wat... Ja. Nou, het, ik vind het eigenlijk uh, opvallend dat het niet uh, eerder uh, gebruikt is. Ja. Want ja, het is een, het is een instrument wat vaak uh, ja, voor klassiek gebruikt wordt. Maar wat eigenlijk uh, uitstekend geschikt is voor, uh, voor heel, heel, veel stijlen, heel veel verschillende stijlen muziek. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk verbazend dat het nu pas uh, gebeurt. Mm -hmm. En uh, het is, uh, klopt, het is heel erg een opkomst in de jazz en in de, uh, ja, in de popmuziek en uh, ja, in, in de volksmuziek werd het natuurlijk altijd al gebruikt. Ja. Dus, uh, en ja. en, en wat, uh, heb jij een, uh, een achtergrond als uh, klassiek, uh, ja. want dat moet haast wel. Ik als heb je... uh, klassiek veel gestudeerd. Mm -hmm. In uh, Tilburg. Ja. En uh, ik ben daarna jazz gaan studeren. ik ja. dus ben naar Frankrijk gegaan, uh, heb lesgenomen bij een jazzverlist. En uh, ja, doe nu eigenlijk uh, van alles. Alles wat er uh, op mijn pad komt. Een ja. Beetje. Ja. En uh, hoe ben jij uh, aan, uh, aan Erik gekomen? Hoe is dat uh, gegaan? Is dat, uh, is dat uh, gewoon. Uh, ben jij ergens bij, bij een optreden geweest van Erik? Of uh, dat hij iets uh, muzikaals organiseerde? En, uh, hoe is dat gegaan? Ja, Want, of maar, is, dat, of nee. is hij aan jou gekomen en denkt... "Frek, dit is een hele mooie uh, violiste die ik wel kan gebruiken voor toparrangementen uh, nou, bijvoorbeeld. Het was eigenlijk een beetje toeval. We, zijn, uh, we hebben samen een keer uh, gespeeld ergens waar ik uh, inviel van mm -hmm. andere violisten. Mm -hmm. En uh, ja, zo zijn we aan de praat geraakt. En toen zei Erik van... Hé, uh, hey, ik, uh, ik heb nog wat mooie liedjes liggen en uh, vind jij het leuk om met mij uh, een keer wat te gaan doen? Ja. En dat zijn we afgelopen zomer gaan doen. En ja, uh, ja dat viel heel goed. Dus uh, vandaar dat ik uh, hier nu zit. Vandaar ja. ja, dat ze weer mee mocht. Ja, ja, ja, ja, mocht weer. Het <laughs> is, is, is een mooi uitje naar Zandvoort aan de zee. Ja. Ja. Het is alleen donker uh, toen jullie aankwamen. Zeker. Nee, het was nog vrij... Uh, het was heel mooi eigenlijk. Ja? ja een beetje lente. Ja, maar, uh, dus, maar heb je de zee ook gezien of niet? Nee, nee, nee helaas niet. Jij ja, nou, hebt wel een mooi stuk duin hier verderop hoor. Dus, ja. uh, dus wat dat er gaat. Uh, de lopen, uh, vraag het maar aan Marcus. De herten ja vraag maar aan Marcus. De hertenloper, ja, Marcus. Oh, okay. de, de hertenloper gewoon s ochtends. Uh. En als hij je, als je, als je, als je even niet uh, goed oplet, dan heeft hij gewoon wild aan het spit. Uh, dus, uh, <lacht> ja, dat ja, ja, ja. <lacht> is dus wat dat er gaat. Uh, maar goed, ik uh, ga nog even naar jou Erik. Want uh, uh, dat vond ik wel leuk uh, dat je zei. Het verraadt je leeftijd. Nothing rhymed van Gilbert O'Sullivan. Dat viel mij ook op toen ik, toen ik, dat, dat, ik dat nummer zag. ik. Denk, dat zal haast wel, Gilbert O'Sullivan. En toen hoorde ik het ook. En het was ook Gilbert O'Sullivan. Ja. Waar, waar, van waar die voorliefde voor Gilbert O'Sullivan? Nou, dat is gewoon in de categorie Tom Poes verzinnen Want uh, ik zei al, ik organiseer die concerten. En uh, dan open ik met een uh, paar liedjes om uh, de zaal uh, uh, op te warmen. Ja. En af en toe denk je van... Uh, uh, ik moet iets, iets, uh, iets anders gaan spelen. Of uh, soms zijn mensen die hebben uh, hetzelfde liedje al wel drie keer gehoord. Of, uh, ja. of iets dergelijks. Ja. Vroeger was het heel normaal hè, dat je ergens een vaste plek had waar je optrad. De Beatles die waren, zaten altijd in de... Kevin, de, club, de, ja. de Kevin Club, ja. de Club en uh, daar kwam iedereen naartoe. Niet helemaal waar, want ik weet namelijk dat ja? ze ook in uh, Port Sunlight hebben gegeven. Oh, ja, oh. daar, zijn ze, daar zijn ze ooit begonnen. Begonnen? Ja. Je bent er geweest in Liverpool? Ik ben in, nou, ja. ik ben in Liverpool geweest, dat is één ding. Ja. Maar ook in Port Sunlight. Oh, en, mooi. Uh, de club waar, uh, de, dat, dat is <coughs> ook echt, uh, dat staat er ook. Uh, uh, ja. uh, dit is de eerste club uh, waar uh, de Beatles hebben gespeeld. Ja. En uh, prompt dat uh, een, uh, een paar weken, uh, mijn moeder is daar ook uh, geweest. Voordat ik er geweest was. En vlak daarna kwam Leo Blokhuis met, uh, met Marts Meets. Dat programma wat ze ja. toen hadden voor de record. Toen dus zeiden ze... Ja, uh, de Beatles zijn begonnen, zei Leo Blokhuis, die zijn begonnen ja. daar en daar. Toen dus zei mijn moeder, dat klopt niet. En die heeft toen een uh, mail gestuurd uh, richting, uh, richting het programma. Die heeft uh, fijntjes terecht geweest. En toen moest Leo Blokhuis met het schaamrood op zijn kaak herkennen dat het niet zo was. Dus, uh, ja, dat, precies. Dus uh, ja, maar goed, uh, even ja, het teruggaan is zo, naar... In Amerika de... is het ook nog steeds uh, uh, gebruikelijk dat je een vaste stek hebt waar je uh, elke week speelt bijvoorbeeld. Ja. Nou, doe ik dat dus regelmatig in Nijmegen en Utrecht. En, uh, maar dan ga je wel eens op zoek naar een, een leuke cover te doen. Uh, ik bedoel, Bob Dylan ligt voor de hand. En uh, ik doe af en toe ook wel iets van de, van de Beatles uh, op zijn ze, op ze Americana-achtigs. Ja. En. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja uit mijn jeugd uh, ken ik dat liedje ook nog. Hoe uh, ben jij uh, aan dat liedje gekomen? Gewoon ja, hebben gewoon van, van je ouders dat, uh, dat Ja, toch, dat, uh, zit, dat zit gewoon dan in je, in je geheugen ergens ja. en, uh, uit een plaat. Uh, het staat vast ook op een alle dertien uh, goed van Ketel of oh ja. zo van Vroeger. <laughs> alle dertien dood. <laughs> ja, je, ja. Ze ook, ja nou, maar Gilbert Ooster leeft nog hoor. Dus. Ja, precies. Dus, uh, ja. dus ik denk, ik ga dat eens doen. En ja. toen waren de reacties op dat nummer ook uh, zo dermate dat. Uh, ik geloof zelfs Ian Matthews van Fairport Convention ooit. En uh, Ian Matthews, Southern Comfort, die, zegt, die had gezegd: van, dat moet je op plaat zetten. Dus dat heb ik maar gedaan. Ja. En als iemand zoiets in iets zegt, dan moet je, moet je het serieus dat serieus nemen. Ja, ja. ja want uh, je maakt er een hele eigen uh, tijdse versie van. Ja, ja. ja. Dus uh, op de plaat is het natuurlijk ook met, uh, met viool en uh, mm -hmm. met piano en, uh, en mandoline en uh, een Americana jasje waar... Uh, ja, want ik zei country, maar ja. het is, er zit ook Americana zit erin. En dat ja. is weer heel iets. Ja, wat het, het is nou, Americana eigenlijk... is zeg maar de overkoepelende uh, naam die ze nu gebruiken voor uh, muziek van uh, uh, enerzijds singer-songwriters... Uh, met country-invloeden, blues-invloeden, uh, verhalenvertellers. Ja. En uh, dat wordt dan zo'n beetje Americana genoemd. Ja, heb jij het uh, zo uh, gebracht dat uh, dat een beetje een Nederlandse twist aangegeven? Dus, uh, want, want ik, heb, ik denk uh, dat het niet anders kan, want ik ben ja. natuurlijk geboren Nederlander. En ja. uh, dus. Uh, dan is het wel, ik put uit de rijke traditie van uh, singer-songwriters uit het Amerikanen genre. Mm. Maar ik heb er altijd mijn visie op als, uh, als Nederlander. Duidelijk. Ja. Ik, uh, we gaan nog even muziek uh, draaien. Dat uh, doen we met uh, een, een stuk. Ja, ook weer jazz en soul komt uit Haarlem zelfs. En uh, hij heeft er ook uh, een, uh, een uh, versie van gemaakt... Uh, die bij uh, de heren van uh, 3FM is uh, terechtgekomen. Tijdens de Serious Request Week heeft hij dit nummer gemaakt. We dan van Isaac Bullock and Friends. En dit is Lioness. The freedom taken our way Your body shiny as diamonds. Your body strong is gold. Maybe wipe your eyes, you gotta hold. So forget him you set, you free. Lioness, take us. Take a and teach us to do right. Take us. Take a and teach us. Your body's shiny as Your heart is strong. It's good, baby. Wide your eyes. You got an old soul. you won't say you're blind. Fabiana Dammers met uh, het nummer Under Milkwood uh, gaf uh, net uh, de uitleg uh, waarom ik uh, juist uh, dit ja. nummer uh, draai. Uh, Erik, uh, want uh, jij hebt er twee jaar geleden en uh, dat was ook uh, de reden waarom, uh, waarom ik uh, ook. Uh, ja, da da daar zit onze link eigenlijk. In ja, het dat verleden, wij elkaar leren kennen. Dat heeft ja. ook uh, met name Fabiana uh, te maken. Ik vind het een mooi liedje. Het is een mooi liedje, ja. ja. ja dat heeft ook, uh, ik vind hem ook uh, juist passen in dit tijdsbeeld. En dat is de reden waarom we ook, waarom we ook veel draaien bij, uh, bij Alternative. Ja, dat vertelde je. Het is alleen jammer, en dat, dat, dat vind ik dan. Maar goed, uh, dat, uh, dat het nummer nergens anders uh, ergens op... Want er zit zoveel uh, power in dit uh, nummer. Dus ja. uh, dat vind ik dan. Ja. Maar goed, uh, wie ben ik? Uh, maar goed, uh, nog even over jouw muzikale uh, plannen. Want uh, ga jij nog iets... Uh, ja, kunnen we nog iets binnenkort van jou verwachten? Ja, ik denk het wel. Maar ik zit natuurlijk nog uh, eigenlijk midden in de promotie van, uh, van deze plaat. Uh, ja, ook al nog kwam die vorig jaar uh, uit. Maar dat uh, kan nog wel een jaartje, <laughs> jaartje mee. Ja. En, uh, maar ondertussen ga ik met uh, Hidden Agenda, de studio, in. Uh, maatje uh, B.J. Baartmans, die ook die plaat uh, van mij heeft geproduceerd. Uh, ja. Die uh, zit daarin en... Uh, met Sjoerd van Bommel op drums. Uh, ja. En. Uh, dan gaan we volgende week de studio in. Ja, dus, dus het uh, wordt. Uh... eigen werk. En. Uh, en uh, in de zomer staan we dan weer op de parade. In Amsterdam, volgens mij. Ja. Dat, dat soort uh, dingen. Dat soort dingen. Ja. Is, het, is het een beetje een festivalband? Of, uh, ja, het is meer een festivalband. We ja. doen. Uh, uh, altijd. Uh, 60 jaren festival in, uh, in Helmond. En. Uh, we zitten in het verlengde van. Uh, Crosby, Stills, Nash Young. en Ray Cooter. Uh, ja. Dat soort uh, repertoire moet je aan, uh, aan denken. Ja. We zijn dan met drie vocalisten in de band. En, ben jij er één uh, van of niet? Daar ben ik er één van. Ja. Ja. Uh, gemiddelde, ge, ja, de leeftijd is voor de, de echte muziekkenner uh, van... Ja, Rai, nou, ik zal niet zeggen de, de, de, de leeftijd van Rai Koude, want dat is uh, wel erg. Uh, maar <laughs> ik denk toch wel aan de mensen die al geruime tijd uh, op deze aardbol uh, meegaan. Ja, de, de liefhebbers. De, de echte liefhebbers. De echte liefhebbers, ja. ja. Uh, muziek is vaak zo vluchtig natuurlijk, ja. hè? Ja, is dat, is dat ook een reden waarom je gewoon de tijd neemt... voor uh, bepaalde projecten, zoals je eigen project en dat van Hidden Agenda? Ja, dat is, dat is wel zo. En uh, ja, ik, ik schrijf uh, geen muziek uh, die... Uh, uh, ik probeer muziek te schrijven die de tand destijds een beetje kan doorstaan. Mm. En dan ben ik zelf ook nog vrij uh, kritisch op mijn eigen, eigen werk. Dus ja. uh, ik neem er rustig de tijd voor altijd. Ja, want dat... dat, uh, dat hey. me, ja, dat merk je gewoon. Muziek wil... Uh, hè, is, soms, soms zijn er wel plastic. Vind, vind ik het ook van plastic. ja Maar als je goed zoekt, dan, uh, dan vind je het wel. Ja, zeker ja. wel. Um, ja, als ik, als ik denk aan... Want je zegt ook van de, de echte liefhebbers. Maar ja. zitten die juist... die toch in jouw optiek meer... Uh, bij die kleine festivals? Of die, die, die, die optredens... van, uh, van, van kleine, kleine bands... waar we eigenlijk... Op de Radio 2's en de Radio 3's van deze wereld uh, nooit, me, nooit wat, of de 3FM's moet ik eigenlijk zeggen, uh, niks uh, van horen. Nee, dat klopt wel. Ja. Uh, er zit onder de radar gebeurt zoveel moois. Ja. Er zijn mensen met hartverscheurende mooie liedjes ja. die uh, in de popmuziek natuurlijk niet meer aan bod komen. En, nee. uh, en ook niet op de radio, wou je niet, niet op de radio ja. of, uh, ja, of bij hoge uitzondering of, ja, zoals, uh, uh, of zoals hier uh, bij uh, Alternative ja. FM, dames en heren, <laughs> ja, in Zalvoort. Dank, ja, dank dank, dank ja. ja, dat, dat klopt. En, uh, en het is ook heel vaak zo... dat uh, kleinschalig... dat wordt dan een beetje... Uh, ja dat, dat loopt niet zo in te kijken natuurlijk. Mm. Uh, maar mensen die zeggen wel eens van... Uh, goh, waarom is die en die niet wereldberoemd? Want het is fantastisch wat ik hoor. Uh, heeft dat dan ook weer een beetje met de grilligheid... van de muziekindustrie uh, te maken? Dat zal. Ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk uh, heel veel business. Ja. Uh, maar uh, de passie uh, van, voor een muzikant... Echt liefhebbers blijven, blijven over. Uh, ja. Je moet ook een beetje gek zijn natuurlijk. Als je, als je gewoon in je eentje in een auto stapt. En, uh, en naar uh, Tietje extra deel. Of weet ik veel. Naar, van naar Maastricht naar Veendam. Of ja, iets dergelijks ja, ja. En in het hols van de nacht uh, weer tour. Het is een gek vak. Ja. Nederland is maar heel klein. Hè? Ja. En het miegelt nu van de... Van de bandjes en, uh, en, en muziek. Hij heeft toch ook wel weer zijn charmes, denk ik. Dat heeft ontzettend veel charme. Ja. En het is ook enorm leuk. En, uh, en er is enorm veel enthousiasme uh, overal. Ja. Uh, maar ik, ik denk dat het wel eens uit, uh, uit de bocht schiet. Ik bedoel, de, de, de hit van vandaag... die is volgende week alweer vergeten. Ja. En uh, hoe moeten al die artiesten nou... die ineens vanuit het niks... Ja. Hè, en waar zijn ze volgend jaar? Ja, dat is moeilijk. Nou, je hebt een mooi bruggetje geslagen. Hè? Ja. Eh, want Sue The Night, die hadden we hier ooit uh, gehad. En uh, zij is uh, ja. hier uh, nu met, uh, met, uh, ja, met een dijk voor de single. Die wordt uh, overal gedraaid. Maar ook maar, uh, maar bij ons. Het is toch een hit. Helemaal goed. De Whale. Gewoon zo waar gewoon een mega hit hier uh, bij Alternative FM. Want ja, uh, Suda is wel heel erg uh, sky high aan het gaan. Uh, ze is hier ook een uh, paar keer geweest. Uit IJmuiden ook, Zuster groot. Erik, ik vond het hartstikke leuk dat je geweest bent. samen ik ook. Samen uh, met Karin. Dus, uh, Mij vonden het ook leuk, Jaap. Ja. Dank je wel. En, en uh, wellicht uh, dat we, uh, als er een nieuw materiaal is, dat we elkaar weer spreken. Hartstikke goed. Doe me. Dank je wel voor je komst. Ja. Groetjes aan Zandvoort. Ja. ja. Nou, en uh, we, we houden je in de gaten in ieder geval. Goed zo. Uh, Marcus, uh, dan zeggen wij altijd uh, in, uh, in eendrachtige gezin uh, tot, tot volgende, volgende week. week. En uh, dan hebben wij uh, Andy hier in de, de studio. En eindje gaan we er nog uh, draaien. En dat is uh, onze vriend die we vorige week hebben gehad. En dat is Toon van Meel. Ik heb de wind nooit gezien.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 Jij mag ze allemaal hebben, als jij ze goed bewaart. Maar hoe kan iets zo onzichtbaar mij laten landen waar ik sta, maar raak zelfs van dingen Het maakt dat ik nu ga, maar ik wil verder, ik wil ontdekken.